Kees Groot met het NOS Journaal. Iraakse regeringstroepen zijn samen met Jaïtische milities het stadje Amarli in het noorden van het land binnengetrokken. Amarli wordt al maandenlang belegerd door IS-strijders. Die zien de Turkmeense bewoners als afvalligen. Het leger zou een deel van de IS-strijders hebben verslagen. Op andere plekken rond Amarli zou nog steeds gevochten worden. Het Amerikaanse leger bombardeerde gisteren stellingen van IS en wierp hulppakketten uit boven de belegerde stad. De VN waarschuwde eerder voor een dreigende massamoord in Amélie als IS de stad in handen zou krijgen. In een voorstad van Parijs zijn twee mensen omgekomen toen een gebouw van vier verdiepingen vanochtend instortte. De slachtoffers zijn een kind van acht en een oudere vrouw. Elf mensen raakten gewond van wie er vier slecht aan toe zijn. Twaalf mensen worden nog vermist onder wie vijf kinderen. Ze liggen waarschijnlijk nog onder het puin. Het pand stortte rond acht uur vanochtend in na een ontploffing. Mogelijk was het een gasexplosie. Een getuige zegt dat ze vanmorgen wakker werd door een harde knal. IJsland heeft opnieuw code rood gegeven voor het luchtruim rond de vulkaan Baudabunga. Dat betekent dat daar niet mag worden gevlogen in verband met mogelijke grote aswolken. Er is vanochtend een nieuwe uitbarsting geweest. Er stroomt lava uit een breuk in de aarde in een gebied dat niet bedekt is met ijs. Afgelopen twee weken zijn er duizenden aardbevingen geweest in het gebied. De hoogste alarmfase voor de luchtvaart is verschillende keren afgegeven en weer ingetrokken. Oud-Ajax-doelman Stanley Menzo is ontslagen als trainer van Lierse SK in België. De reden zijn de slechte resultaten aan het begin van de competitie. Lierse staat onderaan met vier punten uit zes gespeelde wedstrijden. Het weer vanmiddag veel buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt maximaal 19 graden. Vanaf morgen is het rustig na zomerweer. De temperaturen lopen op tot 25 graden. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat een korte file op de A1 richting Amsterdam. Daar staat voorklopend watergasmeer 2 kilometer. Daar is de verbindingsweg richting de A10 Noord. Dicht door werkzaamheden in de Zebrugge-tunnel En dat duurt tot maandagochtend 5 uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En jij beleeft het. Het winnen van ZFM TV, radio en internet. GFM. Dit is ZFM Race Radio.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 de weekendagenda. Nou, het weekend is bijna om, maar goed, we hebben in ieder geval de evenementenagenda nog. We kunnen nog door naar volgende week, hè. En dit is de stem van Marie Smulder mijn de sidekick vandaag, dames en heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles wel. Bij mij is alles wel. Dat is mooi. Ik zag net een paar tranen op je oog. Ja, dat klopt. Ja, als je dat toch weer terug hoort, dat laatste uur... dat is toch een beetje janken weer, hoor. Ja, de, de, de, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar nee. ik, kan het, ik, ik kan die emotie heel goed begrijpen. Ja, het is 40 jaar geleden. Jij ja. bent pas 25, dus ja, dat uh, ga je uh, niet redden. Bijna. Bijna. <laughs> Wat wou ik nou zeggen? Oh ja, we hebben natuurlijk ook nog de, uit de tussenstanden van de Eredivisie... voor zover u die wil weten. Er ja, zijn natuurlijk mensen die dat niet willen weten... dus als we dat vertellen, dan doe je horen bij dicht...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 Wat zei je nou? Oh ja, oké. Okay. Dat waren de kings en dit zijn de cats. Lia.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 Ja, En daarvoor hebben we Willem van Dens op circuitpark Zandvoort weerstaan. Goedemiddag Willem. Ja, ben je ben je vanaf uh, circuitpark Zandvoort. Hij ruist een beetje, maar geen. Ja, dat hoort erbij. Ja, de, de, de, de zondag is begonnen weer vanochtend om negen uur. Er zijn aardig wat racers al geweest Willem. Uh, licht ons even in, wat is er allemaal gebeurd? Dan nog. Maar ik denk die weg is. Ik denk dat Willem er niet meer is.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 Willem, word wakker, Willem. Pom, pom pom. Nou, we gaan het straks nog een keer proberen, dames en heren. Ja. Met uh, dit uh, gewone gebouw.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 Want die zender stoorde. Maar we bellen hem zo, dus dan krijgt hij morgen. Het is Cat Stevens met Matthew and Son. Been working for 50 years. No one has for more money, cause nobody cares. Even though they're pretty low and their rents and arrears. Matthew and Song. Matthew and Song. Matthew and Song. Cat Stevens of zoals hij tegenwoordig heet, Yusuf Islam.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 La ben daarop, nu te laat. Weer. Oké. Nou, we zien het wel. Dit was de tune van tiende keer in de tijd. Ja, die hebben we al gehad. Dus dit zetten we er even uit. Nou, vertel je even wat leuks. Dan kan ik even de boel reorganiseren. Omdat het allemaal even niet zo loopt als we het willen. Dat maakt niet uit. We gaan kijken naar de eredivisie die vandaag gespeeld wordt. Want even kijken.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 Als het kan, dan sturen wij het bloemetje van de dag. Als het erf kan, dan sturen wij. Wat krijg jij, Maddie? Krijg een bloemetje over lief. dag? Van jou of van je meisje? Ja, dat weet ik niet. Alweer zo'n superhit uit de tijd van Radio Veronica, Barry Ryan. Wekenlang nummer 1 dit nummer en het heet Eloise. A map makes the day that lights the way. Dat is Barry Ryan. We begonnen met zijn broer samen Paul en Barry Ryan. Maar uh, dat was niet zo'n succes. En uh, toen hij deze plaat maakte knalde het er één keer in. Het was ook zijn enige nummer één hier trouwens. Het nummer dat heet ze Eloise. Een fantastisch nummer. Stond wekenlang nummer één in de Veronica Top 40. En over die Top 40, uh, daar gaat u straks meer van. Ja, ja, we blijven het een beetje. Ja. Veronica. We blijven het een beetje in de stijl van Veronica doen vandaag. Hè. Dit is uh, Status Quo met hun eerste grote hit: Pictures of Matchstick Man. In de tijd. Later gingen ze hompen, hè. ze meer op een wat eenvoudigere muzieksoort op zeg maar. En dit was hun eerste grote hit, Pictures of Matchstick Man. Dan meteen krijgt u een 3 in eentje, maar we gaan eerst nu yeah, proberen. Race Radio.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 ...die mij rijdt in de NHGT en uh, toewacens...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 van herkenning voor veel. Uh, dat zijn de auto's zoals we die met de sponsor-livery uh, hebben uh, gezien, zoals ze uh, in het verleden op tv te zien waren. En bij de Grand Prix uiteraard, uh, voor de mensen die daar naartoe gingen. En dat uh, herkenning daarmee is groot uh, natuurlijk. Die auto's uh, gaan we zo dadelijk zien, over een minuutje op 20. Uh, wat ik al ja. zei, uh, een spektakel is dat, uh, dat is een startveld van zo'n uh, 24 auto's. Dus uh, dat gaat met daverend geweld voor uh, dan zo dadelijk.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 wat ik met Radio Veronica. Hè? Heel veel. Het, het uh, oude Radio Veronica dan, hè? <laughs> ja, ja, ja. Nee, dat, ik weet dat je daarop doet. Heel veel natuurlijk. Hè? Daar heb ik vroeger heel veel uh, naar zitten luisteren. En ik vond het altijd wel heel mooi, natuurlijk. Uh, Zo'n standship uh, voor de kust en, ja, de jingles en, uh, ja, noem maar op. Uh, Tieneke, Tom Collins. Uh, had me nog het meeste uh, bij je staat. Dus, uh, men vraagt, wij draaien. Wat op de zondagochtend was uh, met, als ik me niet vergis, was dat Stan Haag. Uh, nee, nee, dat was Frans dat Oké, okay, maar ik bedoel, Stan Haag was toch ook een, een... Ja, die deed de jukebox altijd, op zondag, uh, dus s avonds, om 6 uur. Jukebox, dus ja, uh, ja uh, ik heb er wel wat mee. Ik, uh, ik heb ook nog zo'n LP gekocht waar al die uh, jingles op stonden. Ja, ja. Nou, dat is leuk. Hey, we, we gaan je het volgende uur weer spreken over uh, het CQI natuurlijk. Want we willen op de hoogte blijven. Dat we dan in één keer de goede verbinding ja. hebben. Nou, we gaan hier straks verder. We, we gaan er vanuit. Wij gaan nog even verder met Radio Veronica vandaag. oké. Ah, oké. Okay. Okay. Dankjewel. Willem, bedankt. In één.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 This old heart of mine.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 She stays Dat Van Leeuwen Ja en dat, je had toen de tijd natuurlijk Het programma ook, goed, ook Goedemorgen En dan was dit de tune van Bart van Leeuwen